Ja, voornamelijk vanwege ja, de dollar die wordt steeds sterker, of de andere munt steeds zwakker. Dus het is mooi dat je zien. Maar uh, goud is gezakt onder de 1200 dollar, 1183,60. Ja, ik val, oeh, zo, oh jongens, de marijuane heeft een dipje. Maar die, die krabbelt dan weer omhoog. Maar die is uh, in één keer gedaald naar uh, 139,70.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 Die valt dan uit de lucht, zeg maar. Oh, je website is aangevallen door een koelkast. <laughs> ja, precies. Door duizenden koelkasten van alle kanten. Of miljoenen van over de hele wereld. Oké. Okay. Nee, goed. bij D66, die is dan in één keer... Die werpt zich in de strijd. Van jongens...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 Ja, die weten er wel een weg omheen, ja. Dus ja, ja, ja. So, ja, ik denk dat het een heel slecht idee is om de overheid hier um, toegang toe te geven. Maar de overheid zit al heel hele tijd te proberen om...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 Apparaten koopt waar gewoon hackers firmware op hebben geïnstalleerd om op het internet te gaan. Want voor je weet staan jouw babyfoto's ook op internet, zeg maar. Dat ja. ik denk dat mensen daar wel om geven ja. en dat bedrijven daar dus ook uh, hun best voor zullen doen om dat te verbeteren. Ja, gaan we nog even naar het volgende bericht toe.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 Ja. En als het niet goed gaat, dan kan hij in ieder geval het faillissement nog in goede banen leiden. Want dan daar heeft hij ook heel veel ervaring mee. Dus het kan niet fout Ik gaan. Ik bedoel, bedoel een politicus die banen wil creëren. Het ja, zijn meestal dat banen niet. die hij wegkaapt uit de reële economie.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 Ja, nu schiet er niet zo 1, twee, drie dingen te binnen die je in de eerste dagen wil doen. Er waren nog wel dingen bij waarvan je denkt van nou, daar ben ik niet zo blij mee. Ja, voor zover wil die dat de overheid meer gaat doen, dan ben ik er natuurlijk niet blij mee. Hij heeft een plan voor betere bescherming tegen computeraanvallen. Ja, ik heb zoiets van, vaak wel uh, dat soort plannen, meer bemoeienis met, uh, met de burger. Zullen so, we moet je even kijken wat voor handen en voeten ik aan ga geven, maar uh, daar maakt me wel een beetje zorgen over, want vaak... Wel de bescherming van de, de burger uh, werken in het nadeel van de burger uit. Uh, toestemming geven voor cookies is gezien in Nederland. Die regelgeving die heeft meer dan een miljard gekost aan het bedrijfsleven. Ja, en heeft ja. de burger niet beter beschermd. Dus vaak werkt dat uh, afrecht. Misschien dus wil hij gewoon een, uh, in plaats van een grote muur wil die een grote firewall uh, bouwen. <laughs> nou, een dat... build a huge firewall. Ja, we ja. zullen het merken. Ja. Nou, is er nog meer nieuws rondom Trump?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 Dan vraag ik me een beetje af van wat voor kwaliteit hebben we het hierover? over. Of het is natuurlijk gewoon achterover gedrukt. Dan worden ze dus ook zij natuurlijk al veel meer verklaarbaarder.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 En dat was eigenlijk omdat bedrijven wilden dan hoop mensen ontslaan... maar de overheid wilde geen, niet ge, graag dat de werkloosheid omhoog ging. En ja, die werknemer die wilde ook natuurlijk niet graag dat hij in de WB kwam. Maar ja, dan was er een arbeidsongeschiktheidsregeling. En die, dan kreeg je 80% van je inkomen doorbetaald. Je hoefde niet meer te werken. Nou, ja, dat vond iedereen wel prima. En de dokter die vond het ook prima. En de belastingbetaler kon er nee zeggen. De overheid had lage werkloosheidscijfers. Bedrijven was van de mensen af...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 ja, die zijn al zo ver heen. En hey, maar Ronald, jij had ook nog wat uh, leuke dingen gevonden. Hè? Uh, het ging, gaat over het uh, zogenaamde nepnieuws. Ja, want volgens mij is dat uh, trending topic uh, nou, uh, nepnieuws. Ja, de, de propaganda oorlog blijft doorgaan. Verschillende partijen hebben elkaar uh, fake nieuws, nep of dangerous propaganda. Het is allemaal begonnen met een berichtje van Google en Facebook. Dat ze geen uh, advertentie willen laten verschijnen op uh, sites... Uh,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 Die aan een Yellow Press doen om oorlog goed te praten. Ron Paul, dat ook, kwam ook nog met een lijst, Je hebt ook een hele mooie lijst. Volgens mij stonden daar allemaal uh, uh, reporters op die bij de Clinton langs geweest. Uh. Uh, het was uh, vooral uh, mainstream media. Die, uh, All allemaal mainstream media, inderdaad. En ja, niet ja. <coughs> de hele Mockingbird-press. Uh, dus, en uh, ook Merkel, onze Oosterbuurvrouw, heeft zich niet onberoerd gelaten. We hebben het over Angela Merkel, hè?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 Fake news en over propaganda. Die uh, beschouwt de RT en Sputnik als dangerous propaganda, als gevaarlijke propaganda. Russische uh, zenders. Zeg Russische staatszenders. En, en uh, ja, uh, Duitsland kan het weten. Want, een paar jaar geleden, vorig jaar, is er ook nog een, een boek uitgekomen van hoe de Duitse veiligheidsdienst de Duitse pers manipuleert uh, met valse berichten. En zelfs de CIA, hè, die uh, was, was CIA ook, anders. inderdaad. Maar ja, het gaat hier nu om, om Duitsland. Dus of die weet wat fout nieuws is. En dat weten ze zeker. Omdat ze het zelf aan doen.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 Hallo? Ja, hey. En we hebben Hi, in een keer de klaas ook nog. Hé, hey, zijn jullie al klaar? Nee, we hadden net over fake nieuws. Mm. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Nou, goed dat ik daar aan bij ben. Ja, nog echt nieuws volgens mij uit Italië. Is het zo? Iets met de EU. En over de, de einde van de vrijheid van meningsuiting of zoiets. Really? Uh, Europe, let's end free speech. Ja, dat stond dus, was een link en er stond een stukje over leelwaarde in. En de, de, die hadden dan weer iets uit een andere bron. En er stond in dat in Leeuwarden twintig tegenstanders van uh, de mogelijke bouw van een opvangcentrum uh, bezoek kregen van de politie. Okay.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 Nou, omdat ze dan wat te doen hebben en dan zijn uh, toegevoegde waarde voor de samenleving is weer duidelijk. Dus dan zullen ja, ja, ja. de mensen nooit zeggen van, oh, het is, hier, het is hier zo veilig, we hebben de politie niet meer nodig. Ja, weet je wel? Ja, dat is maar gedacht hoor, maar...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 En uh, heel uh, ja. Het, ja en dat ik mag ik, er, ook natuurlijk niet in die flat adequaat bewaren, omdat je geen wapens mag dragen doorgaan. Nee, dat zie je hier dat het ook wel iets gemakkelijker gaat. Hm. Ik, uh, je, er zijn hier wel gewoon winkels waar je binnen kunt stappen waar je uh, vuurwapens kunt krijgen. Ja, in Nederland en Nederland is dat natuurlijk verboden adequate beveiliging. Ja, dat zou best wel kunnen, ja.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 maar wie weet, je hebt hier ook belangengroepen die de overheid pushen om dingen voor ze te doen. Dus het zal ongetwijfeld onze kant op gaan. Op dit moment ziet het er nog goed uit. Ja. ja, in Nederland betaal je, tenminste in Nederland betaalt gemiddeld 800 euro per jaar voor de, voor de politie. Ja. Nou, ja dat is, om te vergelijken, kijk hier betaal je lang niet zoveel. En voor een klein bedrag heb je in ieder geval een eigen bewaker bij je huis. Ja, ja.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 Vaak valt dat wel onder je verzekering. En mensen worden nu gedwongen om daarvoor te betalen, voor de ongezonde levensstijl van een ja, ander. Ja. En ja. het opsluiten van mensen voor plantjes die die bijwerking helemaal niet ja, hebben. Door waarbij het enige slachtoffer is, uh, zodra de politie handhaafd optreedt. Ja. Ja, natuurlijk ook de kosten van ja, sowieso het hele gevangenissysteem aan zich is al uh, best wel raar, weet je wel.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 Dus alleen de dader, die wordt er nog voor betaald ook, zijn het justitiële systeem. Dus dader wordt beloond in het huidige systeem. Ja goed, een Keynesiaans zou zeggen, ja maar het levert weer arbeid op. <laughs> <laughs> ja het levert zeker arbeid op, maar arbeid is een economic bad geen economic bloed. Nee klopt, klopt. Ja maar voor hun is dat niet, maar dat is een dikke boten. Ja ja, het is echt een industrie is het.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 dan gaan ze gemakkelijk andere zaken regelen. En dan, uh, ja, dat werkt wel goed. En ja, vaak je... is de beveiliging ook gratis uh, voor Wat de groene. Nou, bijvoorbeeld in Amerika heb je daar een goed voorbeeld voor. Die Threat Management Center. Die uh, beveiligen grote partijen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, partijen die tabak vervoeren.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 Je noemde net al uh, de niet-stemmer of de blanco stemmer. Hè? Maar uh, jullie zijn al op de hoogte van een nieuwe partij. Ja, tuurlijk. De partij voor uh, de niet-stemmer. Ik zag hem komen, ja. Ja, toevallig nog een mening over. Ik ben van mening dat de uh, Libertadische Partij gewoon ook als standpunt moet nemen dat uh, geen stem is geen mandaat. Mm -hmm.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 Maar ik vind een, een christelijk onderwijs ook niet goed, want dan ga je kinderen hersenspoelen en met Christendom. Ik snap wat je zegt ja. en dat is waar. Dat doen er ook met democratie. Ja, precies, denkbeeldige precies. juridische fictie. Ja, precies. Dan zeggen we: oké, okay, niemand mag uh, kinderen hersenspoelen met een sociaal en controle. Toelaten, geloof. En, ja, denkbeeldige ja. vriendjes zoals de overheid, wat juridische fictie is. Ja. Maar is het niet? Je bent niet met mij eens dat zeg maar praten over de voorwaarden waarop het kan.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 dus het is zelfs nog omgekeerd ze, ze, ze beginnen zeg maar met een achterstand meer jaar met... uh, ja, ja die achterstand sowieso maar het is niet eens zo dat je daardoor op een soort nulpunt staat is dat nou ook nog op een minpunt zeg maar je moet eerst ja. nog die schade inlopen van je schuld <laughs> en dan pas kun je beginnen en zeg maar niets had als je niet in dat gebouw was geweest, volgens de aanwezigheidsplicht. Ja. maar je had ook vervolgens alleen maar op een winkvrie gekeken. en, en ja. herhalingen. Ja. Ja. dan was je, zeg maar, verder geweest. <lacht> dan <lacht> sommige mensen nu. als ze toch zijn Ampestuurd afgestudeerd. Zijn. En dan, het is helemaal waar. Het is een enorme last. <lacht> en dit is natuurlijk immoreel. om <lacht> kinderen te dwingen tot arbeid. en daarnaast. Ja. Uh, uh, stamp je er allemaal verkeerde ideeën in. over hoe de wereld zou werken. en je geeft ze geen vaardigheden mee. waar ze zichzelf kunnen bedrijven. Ja.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 Dat mensen veel goedkoper, veel beter alternatief onderwijs kunnen vinden. Ja, dat vrouw, zie je in India al. Ja. Daar, uh, zelfs de armste mensen die gaan naar, uh, de scholen Nou <laughs> uh, ook, maar het staatsonderwijs daar zo slecht. Uh, ja, als, als, als dat ik dat dat een goede manier had om uh, contracten, uh, zeg maar, af te, of na te kunnen laten leven. Ja. Ik, ik zou een opleiding, uh, in echt opleiden, hè, dus dat je mensen een, een, gebruik, een bruikbare vaardigheid bijbrengt. dan zou ik alleen maar meerwaarde zien. Ik ben inderdaad van mening dat als jij een capaciteit hebt en iemand anders heeft geld, die betaalt gewoon je opleiding als daarvoor in ruil jij die vaardigheid gaat inzetten voor zijn uh, diensten. In, in, in die zin, uh, dat is een beetje ingewikkeld te zeggen, maar het is denk ik heel normaal dat een potentiële werkgever jou een opleiding betaalt. Als een traineeship. Ja, tuurlijk.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 Uh, Kalimero-stand... Uh, mensen een schuldgevoel gaat uh, aanpraten... ja, dat je een persoonlijkheidsprobleem uh, hebt. Uh, heel veel theorieën over... Um, uh, ongezonde relaties gaan daarover. Uh, uh, en of vernedering... nou ja, hè, dat kan wel zijn...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 Maar ja, het slechte is dat het met ontzettend veel leugens gepaard gaat en uh, ja, waaronder dus van uh, waarom vechten we, uh, waarom zijn we in oorlog met de islamitische staat en, uh, en hoe erg is die dreiging, hoe erg is de dreiging met Rusland. Huh? En, uh, want mensen raken gewoon in normale discussies daarover gewoon de weg kwijt. Huh?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 uh, nou, niet veel schade of zo. Als je het maar... met de juiste intentie doet. Hè? En hoeveel mensen kunnen nog zeggen... dat ze met de juiste intentie handelen. Hè? Ik bedoel... Um, en, en, of zelfs... met de juiste intentie dingen laten. Ik bedoel... kijk...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 Het jaar al uh, uh, te veel een negatieve kleur moeten geven, terwijl ja, er toch nog uh, ja, een maand en een week over is. Ja? Uh, ja, kijk, dan kom je dus een beetje in de vragen die horen bij het moreel tijdsgevricht. Uh, en ja, dan heb je ook weer dingen te doen.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 Kunst. Ja. ja, dat soort dingen komen ook altijd in een bubbel terecht als ze, als ze die rentes weer heel erg omlaag doen. En investeringen is daar ook een voordeel van. De Dow de heeft vandaag weer een nieuw record gevestigd, geloof ik. En, en dat doet dat al de hele tijd. En dat, uh, dat is natuurlijk alleen maar omdat mensen hun geld stallen in, liever in aandelen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 Ja, ik denk wel dat het ook nog een probleem is, omdat het geld wordt op die rekening gestort dan. En dan als, dat, als zo iemand wat minder geld heeft, dan kan hij daar vragen over krijgen. Wat, wat kan daar voor geld binnen? Wat oh, is dat, ja. uh, uh, en dan uh, als dat inkomen is, dan moet je daar belasting over betalen. Dan verkocht hij een domeinnaam. <laughs> ja, ja. <laughs> Dat soort dingen, weet je wel. Ja, maar er valt altijd omheen te gaan, of hij maakt een schikking.